Wat ik vandaag wil spreken is namelijk over het woord van God. En zeker niet on onbelangrijk, maar het gaat hier over de wijsheid en de dwaasheid. En als ik hier ga vragen aan, aan ieder van ons die hier zitten, wie is hier wijs? Ik, ik ga dat niet doen, hè? Ik ga dat niet doen. Dan zijn we allemaal wijs. En ik zeg, wie is er nou dwaas hier zo? Nou, er zijn geen dwazen. Er zijn allemaal wijzen. En dat is zeker zo. Ook een dwaas die denkt dat hij wijs is. Dus er zijn geen dwazen. Er zijn allemaal wijzen. Maar... Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ach, Louis, dat is niet zo moeilijk. Jacobus zegt... Als je je wijsheid tekort tekort schiet dan bid je er daarom ja je moet wel geloven want als je niet gelooft dan is het als de zee de golven van de zee dan zal je helemaal niets ontvangen wie heeft nog nooit gebeden voor wijsheid ik denk iedereen wel en ik zeker vaker als u, dat, dat u allemaal doet voor wijsheid maar mijn ervaring leert dat toch niet, niet velen hebben die wijsheid gekregen, die nodig zijn. Wat, we, wat hebben we dan wel gekregen? Nou, in onze gemeente hebben we met z'n allen toch zeker heel veel kennis gekregen. En wat is dan het verschil van kennis en wijsheid? Wel, als ik mijn zoon een bijl geef... Om hout te hakken, dan geef ik hem een scherpe bijl en dan moet ik hem leren hoe hij die bijl moet hanteren. Want anders komt er ongelukken van. Dus, benen gespreid, bijl vasthouden en recht op het blokje. Waarom je benen gespreid? Omdat als je hem mist, dan zit hij niet tegen je enkels aan. Dat is dan de wijsheid die je hem dus leert. Zo is het ook als je dus met een, een spijker in een, in een stuk hout of in een plankje moet slaan. Dan geef je hem een hamer en een spijker. Als die rechtshandig is, dan houdt hij de hamer aan de rechterkant en zijn linkerhand op zijn rug. Waarom? Als hij dat ergens anders plaatst, raak je makkelijker je duim als de spijker. Dat is wat ik in de praktijk heb gezien. En meegemaakt in mijn leven. Als je over de wijsheden van de Bijbel gaat, gaat, gaat lezen... dan is er één verhaal die verteld wordt door Salomo... want hij schijnt toch de wijste man op aarde te zijn. Dus dan gaan we met z'n allen toch daar spitten... om wijsheid te vinden... Niet onbelangrijk. Ik heb het altijd onderschat. Ik heb Salomo altijd onderschat. We noemen hem allemaal een wijze man, maar voor mij is het maar een dwaas. En eigenlijk alleen vanwege al die vrouwen. Maar lieve mensen, ik heb het verkeerd veroordeeld. Het was niet goed. Daarom lees ik ook nooit die boeken... Het is altijd cynisch. Hij hebt over ijdelheid en ijdelheid. En eigenlijk weet je er helemaal niet waar het over gaat. En waarom? Omdat ik zelf ook niet wijs ben. Als je al met zo'n vooroordeel de Bijbel gaat lezen. Dan zal je ook niets verstaan. Is het nodig om wijs te zijn? Jazeker. Heel belangrijk. Want zonder die wijsheid komen we er niet. Echt niet. Maar dat is heel, heel belangrijk. Er wordt eigenlijk in, in, in kerk of in gemeentes... veel te weinig gesproken hierover. Je kan het woord, het woord van God wel hebben... en leren en kennen... maar je moet ze ook nog met wijsheid hanteren. En dat doet niet iedereen. De beste schriftgeleerde heeft dat zelf niet eens in de hand. Ik dan wel... Maar ik heb het ook moeten leren. Ik heb twee gouden handen gekregen van mijn vader God in de hemel. En zeker een goed stel hersens om mijn dingen te doen om ervan te leven. En al de andere dingen die ik nu heb, heb ik hier moeten leren. Uit het woord van God. Zoals geduld, liefde, blij zijn... Rekening houden met andere mensen. Daar heb je wijsheid voor nodig. De Bijbel zegt niet genoeg over die wijsheid. Omdat wij, omdat wij liever dingen horen die we willen horen. Daarom komen ze er gewoon niet tegen. Maar als u echt gaat zoeken over die wijsheid. Dan denk je van kom ik er nu pas achter. Ik heb dat toch wel vaker gelezen. En dat klopt. Ik heb het vaker gelezen. Alleen heb ik er andere dingen uitgehaald. Niet wat wijsheid betreft. Soms handel je gewoon onwijs. Maar wat is dan wijsheid? We Wij hebben natuurlijk dus heel veel verhalen van Jacobus over de wijsheid. We Wij hebben de tien maagden over de wijsheid. Fijn... Je kan er niet over alles spreken. Maar je kan er één of twee eruit halen. Want als je alles wil uithalen uit de Bijbel over de wijsheid. Dan raak je daar volgens mij ook in de war. Dus neem er één of twee. En je zal erachter komen. Want let wel. Ook een dwaas noemt zijn eigen wijs. En dat is niet die wijsheid die van God komt. En bidden voor wijsheid. Zoals het hier in Jacoben staat, werkt niet. Ach, dan heb je hem weer. Dat bidden niet werkt. Nee, lieve mensen, die wijsheid die krijg je zomaar niet van God. Onze vader zal zomaar die wijsheid niet geven. Dat kan hij ook niet doen. Daar heb je veel meer dingen voor nodig. Oh ja, geloof, je moet in geloof bidden. Nee, lieve mensen, ik denk dat het woordje geloof bij ons gewoon een hele andere betekenis heeft als dat de Bijbel eigenlijk bedoelt. Laten we beginnen met, met Matthäus 20, vers 26. Zo is het onder u niet, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn... en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn, gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen... maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Deze wijsheid wat er hierop staat... die kennen wij niet in deze wereld waar we in leven. De wijsheid die wij kennen is altijd de grootste zijn. Maar je bent niet wijs om de grootste te zijn dat willen we vaak maar onze taak is gewoon dienen we zijn in dienst van God en we dienen de dienaar van de gemeente en dit is wijsheid die we nodig hebben en niet anders in Jacobus 1 vers 5 weet u dat, het, dat hij namelijk over de wijsheid waar we eigenlijk voor moeten bidden maar ik wil met u naar Matthäus 25, Daar wordt hier verteld over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Dat is een verhaal die we al zo vaak gelezen hebben en die we eigenlijk allemaal wel kennen. Eigenlijk hoeven we dat toch echt niet te lezen, maar toch ga ik dat doen met u samen. Dan zal de koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden die haar lampen namen en uittrokken. De bruiden te tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Lieve mensen, er waren allemaal wijze meisjes. Want de dwaasen namen haar lampen mede, maar geen olie. Zijn ze dwaas? Of zijn ze wijs? De, je kan soms wijs zijn, alleen je handelen zijn dwaas. Maar hier heb je namelijk over de handeling van de mensen. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. In het midden in de nacht klonk een groep, de bruidegom... Uh, kom een groep een geroep de bruidegom zei gaat uit, hen uh, gaat uit hen tegemoet toen stonden al de drie maagden op, op en brachten haar lampen lamp lampen in orde en de dwazen zeiden tot de wijze geef ons van uw olie want onze lampen gaan uit maar de wijze antwoordde en zeiden nee Dat zijn wijze woorden om nee te zeggen. Voor ons als mensen klinkt dat wel erg hard. Uit nature zou ik gezegd hebben, hier heb je een klein beetje olie van mij. Of zal u dat niet gedaan hebben? Dan kunnen we samen naar die bruiloft toe. Maar wijsheid zegt Nee. Het mocht niet genoeg zijn voor ons allemaal. Ga ze maar kopen. En u weet wat, wat, er eigenlijk, wat het einde van het verhaal is. Ze komen daar voor de deur. En ze kloppen aan die deur. Die vijf dwazen. En zeggen doe ons open. En dan wordt er gezegd ik ken je niet. Is dit dan christelijk? Is dit wijsheid? Ja, dat is wijsheid. We zullen dus ook wijs, wijs zijn is wijs handelen. Alleen maar spreken over de wijsheid. Oh de Sabbat is de dag van de Heer. Ja, dat is goed. Maar dat moet je ook doen. Velen spreken wijsheid en die doen het niet. Maar de wijsheid was, wordt pas gerechtvaardigd door het doen. Dus als we iets horen, iets weten, dan moeten we dat doen. We moeten handelen. En als we niet handelen, dan zijn we dwaas. Nee zeggen is wijs. Ik heb, al, ik heb altijd een voorbeeld voor me genomen. Dat... Uh, dat een tiende van alles wat ik heb, verdien, is van de Heer. Is dat bijbels? Ja, dat is bijbels. Dat heeft de Heer zo ingesteld om zijn werk te voltooien op deze aarde, totdat hij komt. Ik heb ook iedereen geleerd, zowel hier in de gemeente en alle mensen die ik tegenkom, dat een tiende van die 90% die je hebt, dat moet je sparen... En waarvoor moet je dat sparen? Omdat er ook nog... gewaarde dagen zijn... in je leven. En de rest... wat je over hebt, dat kan je uitgeven. Ja maar Louis... 10% sparen... 10% voor de Heer... dat kunnen we niet leiden. We hebben al zo weinig. Dat kan wel kloppen... Maar de wijze heeft mij dat geleerd. Hij heeft mij dat zo geleerd. Dus dat ga ik doen. Ja, maar dat, dat tiende sparen... dat staat toch niet in de Bijbel? Oh ja, natuurlijk staat dat in de Bijbel. Ja, maar je hoeft toch niet te zorgen voor morgen? Want God zorgt toch ook voor de dag van morgen... Hij zorgt voor de vogels, hij zorgt voor het gras. Wat praat je nou over? Ja, maar lieve mensen, je mag wel zorg dragen voor morgen. Je kan vandaag wel alles opmaken. Maar morgen komt er ineens van die kwaaie dagen. Weet u, die kwaade dagen die heeft God ook veroorzaakt. Alles is in Gods handen. De oost kan een keer mislukken. En dan heb je niets meer. Als ik morgen ontslagen word, wat gewoon zomaar kan. dan heb ik zeker nog één maand loon om van te leven. Dat heb ik vanaf kinds afgeleerd. Kom nooit aan die salaris. van deze maand, maar doe dat aan de volgende maand. Dan heb je altijd reserve. Ja, maar Louis, je praat makkelijk. Nou. Ik weet hoe moeilijk het is. Maar als je dat doel bereikt hebt, dan leeft dat wat makkelijker. Waarom? Je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet wat er morgen komt. De verloren zoon, die heeft zijn vader verlaten. En hij heeft geleefd met alle vermogen die hij heeft. En op een gegeven moment komt er een hongersnoodstad erin de Bijbel wie heeft die hongersnood veroorzaakt dat heeft vader gedaan die kwade dagen komen ook van God en hij stierf bijna van de honger daarom zei ik spaar een tiende van je inkomen voor die dagen Zorg voor de dag van morgen. Je moet geen zorgen maken. Nee. Maar wel zorgen voor morgen. Zorg dat je wat reserve hebt. Als het fout gaat heb je nog altijd de mogelijkheid om iets anders te gaan zoeken. Niet dat je in één keer hulp bent. Dat iedereen je moet helpen. Dat is verantwoordelijkheid dragen. Dat is wijsheid. Ja, maar... Waar staat het dan in over die kwade dagen? Wel, daar staat er gewoon, gewoon in. Als je dus de wijsheid gaat zoeken, dan kom je ze gewoon tegen. En waar staat die in? Dan moet ik even zoeken, lieve mensen. Hij staat in Prediker. Prediker 7. Ik wil voor u lezen vanaf vers 14. Wees goedmoeds... In de tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag. Ook deze heeft God gemaakt, evenzeer als die. Immers kan de mens van de toekomst niet ontdekken. Wij weten niet wat er morgen gebeurt. Dat weten we niet. Een Salomo die zegt hier, denk om die dagen. Het kan ook verkeerd gaan. Als het vandaag goed gaat, geniet van die dag. Vers 15. Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele, de, de ijdele dagen. Er is geen rechtvaardige die ondanks zijn gerechtigheid, die ondanks zijn gerechtigheid te gronden gaat. En er is geen goddeloze die ondanks zijn boosheid een lang leven leeft. Ik heb altijd, ik ben altijd groot gebracht. Als er iets verkeerd gaat in mijn leven, dan heb ik gezondig. En als het goed gaat met mij, omdat ik goede dingen heb gedaan. Maar de wijze Salomo, die heeft dat onderzocht. En hij zegt, dat is niet zo. Ook met mensen die, die het goed doen, kan het fout gaan. Wees niet te zeer rechtvaardig. En gedraag niet al te wijs. Waarom zoudt gij uzelf tot verbijsting brengen? Wees niet te zeer, te zeer goddeloos en wees geen dwaas. Waarom zoudt gij sterven voor, voor uw tijd? Oh, we hoeven helemaal niet zo rechtvaardig te zijn. Toch? Hier staat er toch? Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Dus ik hoef niet zo rechtvaardig te zijn. Een beetje stelen, dat kan ook wel. Wat zal er dan staan hier? Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Ik heb altijd gedacht van, nou dat moet kunnen. Want, ja, dat is toch een wijs man die hier wat, wat gezegd heeft. Ik bedoel deze lieve mensen. Yeshua heeft ook woorden gesproken. Gooi geen parelen voor de zwijnen. Want ze keren zich om en ze vertrappen hem en ze bijten je. Dit is precies hetzelfde. We zijn soms zo eerlijk of te eerlijk tegenover mensen. En wij willen dan toch alles vertellen. Wij willen transparant zijn voor iedereen. Echt waar. Ik kende een broeder die zo is. Maar lieve mensen, dat werkt niet op die manier. Waarom niet? Omdat ze ook die wijsheid, die woorden niet kunnen hanteren. Ze kunnen die bijl waar ik over heb net niet hanteren. Daarom is dat zo moeilijk. Dus wees niet al te rechtvaardig, dat wil zeggen, gooit geen parel voor de zwijnen. Dat heb gewoon geen nut. Punt erachter en ga verder. Zo moeten we toch leven. En dat is wijsheid. Het is goed dat gij aan de ene vasthoudt en ook van de andere uw hand niet aftrekt. Want hij, die God vrees, onkom aan dit alles. De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in de stad. Of die de, in de stad bezitten. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig. Dat hij goed doet zonder te zondigen. Er is niet één persoon rechtvaardig op deze wereld. Niet één. Wij allemaal doen de zonde. Van nature hebben we dat. Maar wij doen nog steeds iedere dag zondigen. Of we nog bewust doen of onbewust. En daarom is het heel goed om iedere dag je zonde te beleiden. En vergeving vragen voor de zonde die je niet eens weet dat je die begaan hebt. En vraag Gods wijsheid om daarvan te bekeren. Ook moet gij niet laten letten op de woorden die men spreekt. Opdat gij niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want hoe menigmaal zijt gij u bewust dat ook gij anderen hebt vervloekt. Dit is een stukje... Die ik van Salomo heb mogen leren. In deze laatste dagen. De wijsheid die van de wereld komt. Is niet de wijsheid die van God komt. Als u wil weten. Als u wil weten of dat wel van God komt. Dan zullen we samen gewoon in Jacobus kunnen vinden. Want weet u. De, de dwaze ziet zijn weg. Als rechtvaardig. Dat maakt soms ook zo moeilijk om met een dwaas te spreken. Dat gaat gewoon niet. Waar staat het dan Louis? Hij staat in, even kijken, in Spreuken 12 vers 15. De weg van de dwaas is recht in zijn ogen. Maar wie naar de raad luistert is wijs. Soms moeten we toch een raad, naar de raad luisteren. Als er iets gezegd wordt, moeten we luisteren. Niet alleen maar luisteren, maar dat moeten we doen. Wij moeten gewoon die stap maken. Want dan zullen we zien. Onze ogen gaan niet eerder open of wij moeten die daad verrichten. Dan kunnen we pas andere mensen worden als dat, als, als dat we zijn. Laten we toch maar even naar de Jacobus toe gaan. Naar Jacobus 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tonen uit zijn goede wandel, zijn werken, met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bitter naar ijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards ongeestelijk en duivels. Want waar na ijver en zelfzuchers is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Dus als u de wijsheid tegenkomt, dan moeten we zeker nog in de gaten houden of dat wel van boven komt of dat het niet uit de mens zelf komt. Want er zijn dus heel veel van die welpredikers, in de Bijbel leren we dat, die kunnen van die hele mooie woorden vertellen, en ze hebben ook een vermogen om beter te kunnen spreken als wij dat met z'n allen kunnen, en zeker als mij maar lieve mensen, die wijsheid komt niet van God en wij souperen dat wij, wij, wij absorberen dat als, als, als, als het woord van God, en als wijsheid zo'n prediker lijkt wel een cabaretier en de mensen komen, met duizenden komen ze aan om te luisteren en te horen. Dan kan je tegenwoordig ook op de televisie om half zeven al, al, al aanzetten. Dan hoor je zo'n prediker met echt een stadion vol mensen die ernaar luisteren. Zijn gewoon fans geworden. En ik weet dat het gewoon makkelijker of leuker is om te horen naar zo'n iemand. Als naar iemand te luisteren die aan het hakketakken is. Paulus is ook geen welprediker, Paulus, is, Paulus sprak, sprak gewoon, of spreekt gewoon heel erg moeilijk, maar hij doet niet onder. En waarom niet? Hij spreekt de waarheid. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezegdelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveins. Ongeveins. Kent u dat woord? Dat is niet gehuigeld. Zo schrijft de woordenboek. Hij is rechtuit. Je bent mijn broeder. Je bent mijn zuster. Ik zeg het rechtuit tegen u. Maar gerechtigheid is, maar gerechtigheid is een vrucht die in de vrede wordt gezaaid. Voor hen die vrede stichten. Amen. Wij leren hier de liefde. En uit die liefde moet voortkomen, wie weet dat, harmonie. Dat is de vruchten van de liefde. Daar moeten we samen om kunnen gaan. Ik heb het al een keer verteld. Ik had op een gegeven moment met een broeder een klusje te doen. En die ken ik al een hele tijd. Maar toen we samen moesten werken, dan bij de eerste uur, toen ging dat al niet goed. Het is een verschrikking. En toch zijn we broeders van elkaar. Een drama werd het. Maar de liefde... hebben we gewoon heel hard nodig... om samen met elkaar om te kunnen gaan. Het is makkelijk als je, als je... als je samen hier zit... om te luisteren... en over mooie dingen te praten. Maar als je toch samen moet gaan werken... dan komen er toch wel andere dingen naar boven. En dat moet, dat moet anders worden... Om in de liefde te kunnen werken moet je harmonie hebben, samen. Rekening houden met de ander. Dat die anders is, dat die anders werkt. Ook twee mensen die elkaar pas leert kennen. Oh, verliefd zijn, dat is heerlijk. Echt waar, dat hebben we hier een paar van die verliefde paren. Dat is zo zalig. Er is geen betere tijd als, als die tijd. Dat ken ik, dat weet ik, die heb ik ook ervaren. Maar dat gaat over. Dat gaat echt over. Geloof me nou maar, dat gaat over. Al die gekkeheid gaat gewoon een keer voorbij. Maar de liefde blijft. Die liefde die je nou investeert in elkaar... dat moet, voor, moet vooruitvloeien tot harmonie samen. Wanneer je een keertje thuiskomt en je hebt het... het is zwaar geweest op die dag op je werk, ja, dat zo'n vrouw die man kan opvangen of die vaardoek die thuiskomt kan opvangen, heel belangrijk. Want vaak zijn die mannen als ze thuiskomen een vaardoek afgepeigerd, te hard moeten werken, ze hebben te veel van hem geëist en dan kan hij niet die man zijn die, die die je eigenlijk verwacht. En dan moet die vrouw, dat heb ze geleerd door de liefde. He, die, die, die uitvloedt tot harmonie zeggen van kom eens even hier wat is er met je aan de hand even lekker te eten geef hem een handdoek op zijn schouders geef hem een tandenborst met tandpasta in zijn mond en ga jij maar je eigen even lekker wassen en doen ze daarbij straks misschien een ander man zo doe je dat zo moeten we hier met elkaar ook omgaan dat doet de liefde dat, dat, dat is veroorzaakt alleen maar door de liefde Anders kan het gewoon niet. Maar we hebben het namelijk over de wijsheid. <lacht> ja, we hebben het over de wijsheid. Korinthe. 1 Korinthe 1. Ja, het staat er eigenlijk overal in. Alleen ja, we, we zien het vaak over het hoofd. Ik wil lezen vanaf vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een volle klank te maken. Wel, dat is vandaag van de dag zo, dat al die welpredikers, die kunnen dat gewoon heel goed. En die missen gewoon de boodschap. Ze lezen gewoon niet wat er staat. Wat? Ze zien het niet eens. Ze zien het niet eens, want ze kunnen dan toch zo goed praten. Dat is, het, dat is het hele grote probleem. En dan krijg je een taalverschil. En wij daarentegen hebben ook dat probleem. Want ik heb zeker negen bijbels en negen verschillende vertalingen. En uh, daar haal ik dan het beste van uit. Ja, zo doen we dat toch? Hoe moet je dat anders doen? Prijs de Heer voor die negen vertalingen. Want als ik er maar eentje heb, dan heb ik een grotere probleem. Maar hij, hij zegt dat zoals, zoals het er gewoon op staat. En dat is gewoon niet leuk. Het is puur wat, wat, wat Paulus spreekt. Want het woord dat kruis is, is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen. Zal ik verdoen. Er staat geschreven. Waar blijft de wijze. Waar de schriftgeleerde. Waar de redentwister. Van deze tijd. Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt. Vraagteken. Want daar de wereld in de wijsheid Gods. Door haar wijsheid Gods niet gekend heeft. Heeft het God.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 Zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wij prediken de wijsheid Gods. Wat zijn we dan al wijs geworden? Zijn wij dat dan? Wie heeft hier de wijsheid ontvangen? Wel, de wijsheid kan je alleen ontvangen als je wijs bent. God schenkt niet zomaar de wijsheid aan iedereen, ook al bid je ervoor. Hij schenkt de wijsheid aan de wijze en de verstandigen. Zo staat het geschreven en niet anders. Door ervaring met hem te hebben ontvangen we de wijsheid Gods. En zo zie je de mens steeds veranderen in de wijsheid die God ons gegeven heeft. Deel niet zomaar alles met de mensen. Want alles wat God gegeven hebt, dat zijn parelen. Werp dat niet zomaar voor de zwijnen. Ze vertrappen het. Het heeft geen nut. Het klinkt misschien een beetje hard over die zwijnen. Maar ook Yeshua die maakt het een beetje zwart-wit. Om alleen maar even duidelijk te maken wat hij eigenlijk bedoelt. Natuurlijk zien we onze medemens niet als zwijnen. Ik in ieder geval niet. Vroeger wel. Vroeger zie ik ze, zeker als zwijnen. Mijn, tegenstanders, mijn tegenstander die is pas. Het is pas goed voor mij als die begraven is. Maar dat is anders geworden. Ook mijn tegenstanders, die is door God geschapen. Die heb ik lief. Dat heb ik geleerd. En dat is de wijsheid Gods. In Daniel 12, vers 21, staat het allemaal geschreven. Want weet u, ik kan dat natuurlijk wel zeggen, maar Louis, waar staat het dan? Nou, hij staat in Daniel. Daniel 2, vers, ik zal het maar lezen vanaf vers 19. Toen werd de verborgenheid aan Daniel en in de nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God des hemels. Daniel hief. En zeide: Geprezen zij de naam God van alle eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan de wijzen en kennis aan hen die in zich hebben. En aan niemand anders. Ook niet per toeval. Weet u, als je de wijsheid in je hebt, is dat meer dan alles wat je maar kan vergaren in het leven of in dit leven. Ga niet denken dat je ook in een overleven of in een levenkuil zoals Daniel dat doet. Die wijsheid die God ons geeft, dat is van toepassing voor het leven vandaag met elkaar. Ik heb heel veel wijsheid nodig om met u te leven samen. Heel veel wijsheid nodig. Want wat ik hier vertel, wat ik, wat ik hier zeg, kan ik nergens anders over praten of over spreken. Want niemand hoort naar je. Wijsheid is kracht. Is gewoon horen naar een ander, ook al is het niet zo leuk. Maar het is je broeder, het is je zuster, het doet er helemaal niet toe. De wijsheid is gewoon je tegenstander lief kunnen hebben. Ook al is die niet zo leuk. Dat is wijsheid. Die komt van onze vader. Die geeft die ons. Dat is ook heel erg belangrijk om samen te kunnen leven. Dus de wijsheid kan je dus niet bidden. Daarom staat er ook op als je wijsheid tekort schiet... Dat zijn de wijze mannen die kunnen ervoor bidden. Breng het naar de Heer. Maar niet bidden om wijsheid. Zo werkt het gewoon niet. Want hij geeft de wijsheid aan de wijzen, staat erin. En niet aan, aan ieder. Hij verleent wijsheid aan de wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Want anders zal het zo makkelijk zijn. Om, om ja nou dan gaan we toch even voorbidden. Dan komen we er toch. Ja, maar we hoeven niet te sparen. Maar God zorgt voor ons. Nee, lieve mensen, zo werkt dat gewoon niet. Zo werkt God niet. Zo werkt, niet. zo werkt het ook niet op deze wereld. Want sommigen denken van nou alles kan, niks moet. God zorgt er wel voor. Ja, kijk eens aan wat ik allemaal niet gehad heb van hem. En dat klopt. Sommigen hebben dat ook inderdaad gehad. Salomon die zegt van sommigen die sterven jong. En die zijn helemaal onrechtvaardig. Die zijn nooit rechtvaardig geweest. Het overkomt ons allemaal. Dus die kwade dagen. Die kunnen ons ook treffen. Moeilijkheden. Die kunnen ons ook treffen. Maar God geeft kracht en wijsheid. Aan de wijzen. Niet aan de mensen die dwaas zijn. Je bent geen dwaas, je gedraagt je dwaas. Want in feite zijn we allemaal wijs. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld. Alleen doen we niet altijd wijs gedragen. Ook Salomo heeft niet altijd wijs gedragen. Maar hij is wel een wijze man. En ook ik heb van hem wat mogen leren wat wijsheid is. Dat is toch wel heel erg belangrijk. Voordat ik hier stond, jaren geleden... toen zei iemand tegen mij, van Louis... als je de Bijbel leest, weet wel... dat er in die tijd geen Bijbels waren. Zoals wij die nu hebben. Mijn moeder die had één Bijbel... Als we naar de gemeente toe gaan, moeten we met z'n zessen uit die ene Bijbel lezen. Een statenvertaling. Nou, moeilijker dan dat kan niet. En daar moeten we het mee doen. We hadden geen computers. We hadden een Bijbel. We hadden geen piano. Maar tegenwoordig kunnen we niet zingen als de computer het niet doet. Ik maak een geintje. Maar het was maar één Bijbel... Nu hebben we er. Nu, nu heeft er zeker een, iedereen. Dan wel meer dan één of twee. We hebben allemaal wel zo'n bijbeltje. En we kunnen allemaal op ons gemak. En als het s'nachts. Uh, slecht gaat slapen. Kunnen we altijd nog uitstappen. Of kijken hoe stond het nou eigenlijk in. Daarom durf ik te zeggen. Dat. Een ieder die hier ingeschreven staat. Al de namen van de profeten. En de verhalen die geschreven staan. Die hebben nog nooit onze vader leren kennen zoals ik, die hem, zoals ik hem kan kennen. Door de ervaring die zij gemaakt hebben... heb ik mijn vader in de hemel leren kennen. Dat durf ik te zeggen. Zij hebben een ervaring gemaakt... en zij hebben de resultaat hebben ze gezien. Zachariah, die krijgt een, krijg een engel op bezoek als hoge priester... Dat hij een kind zou krijgen. Hij is hoge priester. En hij vraagt om een teken. Begrijpt u het? En weet u wat het antwoord was? Hij was doofstom geworden. Wel. Voor mij. Ik heb het geleerd. Als ik hoge priester ben ga ik niet meer vragen om een teken. Want ik ben daarin in dienst. Van God. Hij zendt zijn engel naar de, naar, naar, de, naar de tempel toe. En hij spreekt tegen zijn dienaar. Je vrouw zal zwanger worden. Die fouten hebben zij al voor mij gemaakt. Daarom, zeg ik, daarom durf ik te zeggen dat ik vader beter ken als Zacharias ik ken. Door de fouten die hij gemaakt heeft. Zo kunt u dat allemaal leren. Daarom durf ik gewoon te zeggen. En u kan dat ook zeggen. Wanneer u dus het woord van God bestudeert. Keer op keer. Ik kan het steeds herhalen, herhalen, herhalen. Als ik het niet snap, dan lees ik hem nog een keertje. En als je het nog niet snapt, dan lees ik het nog een keer. En zo ga je dus gewoon door. Je herhaalt hem steeds. Bidden om wijsheid, dat heb geen nut. Maar... Als we wijsheid tekortschieten, dan mogen we daarvoor bidden. En God zal ons die wijsheid geven. Waak voor de kwade dagen. Waak daarvoor. Het kan ook anders zijn. Het kan ook eens een keer minder worden als vandaag. Als het slecht met je gaat, bidden daarvoor. Als het goed met je gaat, zing een liedje voor de Heer. Dat is het hele motto. Zo eenvoudig is het. Weer lief. Wees lief voor elkaar en heb geduld met elkaar, maar dat is heel belangrijk. Ik kan wel zeggen, heb geduld, maar ook dat moet je leren. Want weet u, dat dat een van de moeilijkste is, althans voor mij, om geduld te hebben. Echt waar. Ook zelf al, al leer je dat, dan heb je echt de geest gods nodig om dat te bezitten. Om het geduld op te brengen. Want sommige kind, sommige kinderen je gewoon irriteren of wel het bloed uit je nagels halen, maar daar moet je ook geduld voor hebben, want ze zijn dwaas. Alleen zien ze dat niet. En dan kan je wel zeggen van, joh, gedraag je eigenlijk niet dwaas. Snapt hij niet? Maar hij ziet niet dat hij dwaas gedraagt. Daarvoor moeten we geduld voor hebben. Want op een gegeven moment zal hij het licht zien, hopelijk. Maar daar zijn we niet verantwoordelijk voor. We zijn wel verantwoordelijk om geduld te hebben en rekening te houden met die anderen. Maar wijsheid is ook zeggen nee. Als het ten koste gaat van je behoud. Je hoeft niet overal ja op te zeggen. Nergens voor nodig. Trouwens, wij hebben dat kunnen leren van de vijf dwazen en de vijf wijze meiden. Amen.